Zandvoort heeft het, zom, het? Ah, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu in Zandvoortse Zaken. De kant nog wel, <laughs> ZFM, het geluid van Zandvoort. Ik, denk, ik begin dus even met een uh, fijne Elton John plaat uh, heren. Dus uh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ja. goedemorgen. Ja. We zijn nu uh, met z'n drieën. Het ja. dus is een beetje het verhaal van uh, tien kleine, jij mag het woord niet meer zeggen, tien kleine zwarte mensjes. Ja, ja. Want, want die, tijden, die, ja. Vallen, ja die vallen één een voor één een afvallen ze. Ja. Scholen zijn begonnen. Ja. De mensen gaan op vakantie. Dus ja. Ja. ja. En wat blijft er dan over? Sondag, Pensionado's Sondag. en mensen die. Ja, ja. ja. ja. die gewoon nog keihard wegen. Ja. Ja, precies. Ja. <laughs> en die het uh, enigszins het schip uh, drijvende houden. Ja, we overleven het wel. Natuurlijk wel. We ah, ja, wel. Dus, uh, hoe was jullie weekend eigenlijk? Nou, ik moet zeggen, ik heb een uh, leuk weekend gehad. Ik heb, zondag heb ik uh, gereden op de motor. Ik zag al zoiets ja. bijkomen, ja, ja, ja, met, uh, met Rolf van der Molen en uh, Kostas Bompiatis. Bom uh, ja. Met de drieën uh, hebben we een uh, ritje gemaakt langs de Amstel. Mm. Ik moet zeggen, fantastisch hoor. Geweldig. In de ja. plaats is gekomen waar ik eigenlijk besta niet van wist. Nee? Nes en Waver. En... Ja, hebben jullie wel eens van gehoord? Van Waver bijvoorbeeld? Ik nee. ben later alleen uit, uh, uit België. Ja, daar ligt, met, uh, ja, er, ligt uh, er ook nog een Waver. Kla ja, en de ja. uh, Nes aan de ligt ligt uh, uh, Walibi. Van Walibi ligt in Waver, ja, ja. maar in België. Ja. Kan nooit en en, uh, en Roloff die heeft zo'n zo tomtom op de motor. Uh. En daar kan hij bijvoorbeeld die kleine wegjes instellen... Nou, dan kom je langs, uh, langs uh, weggetjes. Uh, waar je bestaan helemaal niet van weet. En, mag je een tom motor? Ja, mag. Ja, waarom niet? Hij is alweer als zijn. Hij zit vast op het stuur. En, ja, uh, ja, ja, ja. Nou, mm. ik Dat is geen idee. Ik reed bij ook motor, maar toen ik motor reed... Hadden ze hadden nog geen tom, tom Nee, dat klopt. Dat kan, dat kan kloppen, ja. Maar ja, de, de, de, de tijd schrijft voort. Hè. En uh, je krijgt betere dingen. En... het is ook een beetje gekker met de geplastificeerde wegenkaart op je motor. -tereen. Ja, dat is ook wachtig, ja. het, is het is een, een beetje dat is een hè? Als ja. je nou aan het rijden bent en je kijkt op de kaart. En je ziet natuurlijk heel vaak ja. twee van die mensen, een wat ouder echtpaar, in dezelfde. Uh, zelfde trainingspak op zo'n fiets... Ja, ja, met zo'n ja, zo plastic ja, ja. kaart voorop rijden. Ja, ja, ja, ja. Dan moet je, je geen wind tegen hebben, ja. hoor. Nee. Maar, <laughs> maar ik zag... We ja. nee. reden niet hard, maar ik zag wel in de gauwigheid... af en toe borden van op zondag... Uh, motoren verboden. Hm. En later hadden we het erover. Ik heb dat bord niet gezien. Nou ja, dat maakt niet uit, joh. Zijn... Hey, ik ken die verhalen. van nou, nou, Mensen ja, in die ja, kleine dorpen... Voren, voren. op zondag voren. komen er altijd van die, ja, die leuke feentjes... Zoals dus jullie op te, motoren die, die af te, te veel gas ja, krijgen. Ja, ik kan me voorstellen. Als je een motor rijdt, uh, bijvoorbeeld een hardie van die knalpotten. Niet door, normaal. Dat is niet normaal natuurlijk. Hè? Als jij als, als een dijkje woont in zo'n klein geur, ja, Dan worden ze nou. ook helemaal gek. Helemaal gek. Dat ja. is duidelijk. Ja, nee, dat kan je me helemaal voorstellen. En, uh, een, groepje twaalf, een groepje van twaalf boekhouders die er even een dagje uit doen. Ja, en dan ja, even ja, laten ja, zien dat ze er zijn. Ja, dus hebben die mannen die dan hebben ze hebben, hebben zo'n motor in. Dan moet het zoveel mogelijk geluid maken. Tuurlijk. Ik kan daar niet zo goed tegen. Ik heb gewoon een keurige BMW met uh, ja, snap ik. een heel soevend, rustig gelaat. Wankelmotor? Nee, dubbele cilinder erop. Oh, ja, ja, ja. ja, cardan en, uh, ja Prima. Dit maakt weinig geluid, moet ik zeggen. En, uh, ja, en het is heerlijk rijden. Het was prachtig weer natuurlijk. Dus, uh, dat was mijn zondag in ieder geval. Dat was een geweldige zondag. En jij, ja, ja dan. Uh, ik, uh, ik ben. Dat is wel leuk. Ik ben zaterdag en zondag ben ik, uh, naar de binnenstad van Haarlem uh, gegaan. Mm -hmm. Dat uh, was met uh, mede mijn drie uh, voor twaalf uh, werkzaamheden okay. die ik daar even had uh, moeten ja. doen. Want er waren muzikanten die op straat uh, spelen. Oh, leuk, leuk. Uh, en dat waren niet, uh, ook niet hier en daar de minste. Uh, ja, vandoor. Wat zeg je? Straatmuziek, ja zo noemen ze nou, het. Nou ja, uh, kijk in dit, in dit geval was het uh, om uh, de, de muzikant ook vlieguren te laten maken. Want ja, het blijft natuurlijk een beetje behelven met okay. al die uh, uh, maatregelen ja. die er nog zijn. En uh, dat je maar drie kwart van een zaal mag uh, vullen of wat ja, dan ook. Ja, ja, ja. Nou, dat dus, dus is dan het derde, de derde hmm. editie daarvan. Hmm. Uh, maar zo'n man als uh, bijvoorbeeld Jorik van Noorden, dat is ook al een uh, redelijk uh, gevestigde naam. Die stond daar vrijdagavond ergens gewoon te spelen op straat. En uh, zo waren er nog meer van die aankomende en aanstormende talenten. Dus dan heb ik... Uh, maar je niet dat mannetje dat ook in de halte staat bij ons. Nee, nee, nee. Dat zijn muzikanten ]walk. die ook nog dat eigen ]眾orfoos. muziek maken. Dus, dat is een beetje de, de, de, de kutnummers die we hier ja, ook uh, ja, ja. nog ook een beetje laten Ik ga laten me worden. überhaupt af waar uh, die Peruaanse panfluitisten allemaal gebleven zijn. Ja, ja. uh, ja, Jarenlang ja. stonden die hier bij elke supermarkt. <laughs> ja, en op een gegeven moment zag je ze op de markt. Ja, met de verkochtes van die zelfverbreide truien met die lama-mutsen. En dan een gegeven zie ik ze daar ook niet meer. Dus ja, ze moeten is, ergens met z'n allen of... ze zijn half een miljonairs geworden. Die Moet hebben wel. geld niet meer nodig. Ik bedoel, die nodig <laughs> en en nodig. We het In Philips, in Benveld achter Toen gaven mensen nog wel eens wat geld, weet je wel. in die tijd, oh. nou, ja, dat is ook niet meer natuurlijk. Maar nou, ik doen er nog nog het weekend. Dat was ook heel mooi weer. Mijn neef heeft een camping daar. En dan was ik met uh, een aantal neven en nichten, ooms en tantes. Leuk. Familieweekendje. Nou ja, leuk zijn. Lemmers, hè. Je oh, kent ze. Daar dus te veel lemmers op één leuk. plek. Dan <laughs> moet je op je oordoppen nodig. Die lullen, joh. Die blijven lullen, joh. Ja. Maar nee, Je kunt nog beter motoren hebben. Ja, je kunt ja, beter ja, motoren Ik ja, ja. <laughs> kan beter. Ja. Stel dat je haar niet langs je huis gaat ja. rijden. Nee, dat ja. was heel gezellig. Dus het uh, was prima. En, ja. lekker, nou, zoals je begrijpt, een verser ja, mocht. de dus, weer was er hier wel goed. Lekker Ja, goed. Ja, dat was top. Maar we hebben nog, tot en met woensdag hebben we het goed. En, uh, ja, nou, het, het, blij, het valt uh, enigszins mee als ik uh, vooruitzicht. Ja, ja, ja, wat, ja, het vooruitzicht. Ik zag wel wat wind uh, voorbij. De wind, de, ja, de wind. Uh, gisteren gisteren bijna... zat er al een ja. weerman uh, bij het uh, nieuws. Die zei, nee, dat gaat, uh, gaat hem die worden. Dus, okay. dus, dat, dat, dat wordt, uh, maar weinig neerslag, hè? Zag ik ook. Ja, weinig ja, ja, ja, neerslag. Nou, nou, lekker toch. Dus, uh, we, we zijn nog flappig uh, ja, ja, was... uh, gezegend met... Uh, uh, goede dingen, denk ik. Ik was gisteravond toevallig aan het strand. Het was ook heerlijk. Met een prachtige zonsondergang. Ja. ja, ik zat erbij. Kijk, dus die, die grote zon die in die Och, de. Ja, ik, ik heb een foto gemaakt al. van zo zien. Maar ik was gisteravond ja. heb ik even gegeten bij Kajuka. Dat zit dus... Uh, ja was ik nog nooit geweest. Ik heb vaak ook bij Ubuntu gezeten. En bij hippievis. En dat is de oude safari-tent. Ik kon aan de binnenkant nog zien dat oude safari Want ik heb die tent in ons gebouwd, geloof ik. Die tent is bloed bloedoud. Maar ze wordt heel leuk ingericht. En super gegeten. Ik was bij Biesclub 10. We hadden daar eerst de eerste golftoernooi van... Ja, hoe is dat afgelopen? Nou dat was heel gezellig. We hadden 32 deelnemers. Want een aantal mensen dat normaal meedoen, die zat in Limburg. Maar goed, 32 deelnemers, 8 op de hebben we Meester gespeeld is een heerlijke barbecue' bij uh, een Club 10. In het beachhuis House, daarnaast. Ja, ah. Geweldige barbecue en uh, prachtige bediening. En, ja, het dus jij de, zit ook bij mijn familie weer. Sorry? Jij zit ook weer bij mijn familie. Ja, Dat mijn familie. ja. Dat is wel lekker. Ja, ja. het, het, ja. ja. ja. ja, ja, het is net man. Ja. komt ja. over. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar ja. Sanford is klein. Uh, eigenlijk zijn we één grote familie toch? Ik bedoel, nou, uh, nou. Oh, sorry. <laughs> maar. Uh, <laughs> ja, ik ben geen echte voor. Dus uh. nee, nee, nee, nee. Maar uh, nee, dat was, dat was geweldig. Marcel Mesman uh, heeft gewonnen. Marcel Mesman. De, Boeisman, de, de ja. onbetwiste ja. leider. In... De, onbe ja, Jos? Ja. ja. ja. ja Jos is zijn broer, maar die golfte uh, niet volgens mij. Die heeft in ieder geval niet meegedaan. En, en Marcel die won twee jaarkaarten voor het circuit. Dat is natuurlijk Allee. mooi. Beschikbaar oh. gesteld door het circuit. Hmm? Behalve dan de, de Grand Prix. Die, uh, maar wist, wist hij dat het al voorbij was de Grand Prix? hij zijn zo blij uh, geweest, gaan met die kaartjes. Nou, die hij ge... gaat het wel volgend jaar wel proberen. <laughs> kan, maar Hij maakt dan weinig kans. Maar er zijn natuurlijk veel meer races en uh, leuk, leuk voor man. Hem toch? Ja, heel ja, leuk. Twee jaar ja. kaarten dus uh, ja, perfect. Zullen we nog een stukje uh, muziek? hebben? Nou, uh, lijkt het prima, Wat ja, we dat dan maar doen. Uh, ja, hier is uh, Rainbow Train met Heaven on Earth. We weer met ja. uh, het uh, volgende gedeelte, want uh, dit was Rainbow Train. Wel bekend. Lekker muziekje. Ja, leuk. En wat uh, gebeurt op het dorp of niet? Nou, pff, is er wat gebeurd? Ik uh, Niet echt ooghoog hoog ja, Er van de... een, een, een helikopter van de week. Boven, ja. boven, boven, maar die, ik schrok me helemaal kapot, die zat echt boven mijn huis. Hoe ja. is die helikopter? Nee, nee, een trauma Dus Ik denk dat er iets in het bejaardigthuis gebeurd is. mag nou, was dat volgens okay. mij. Ja, maar Zondag. echt. Het, bij mij is een boom in de tuin, daar gingen de blaadjes nee, van. De, ja, die vlogen eraf. Zo laag vloog je over. Ja, maar goed. Moet er ergens landen waarschijnlijk. Ook zijn, ja, bij Gertenbach. Oh ja, nee. nou, ja. komt over. Ik woon op het natuurlijk, dus ik kom er over. Die kwam op het veldje bij Gertenbach, mag je landen? Ja. Nou, dat en verder, wat was verder nog? Nou, Door mij is het van zijn bed gelicht van de week. Nee. Ja, zeker wel. Oh ja, wie met dat? Team, ja, joh, er kwamen. Uh, uh, uh, Kennis mij die. Uh, ik hoorde die waar, er kwamen tien uh, politiebusjes. Ja, op de Prinsessenweg. Ja. ja. Ja. ja. ja. Waar, zeg maar, ja. Die, die, die, die huizen naast de Marieschool, zeg maar, daar in dat blok. Ja. Is er even iemand uh, met. Het uh, dus, arrestatieteam. Uh, ja, dat, zijn, dat zijn die jongens met die bivakmutsen. Mm. Die ah. hebben even iemand opgehaald daar. Ja, ja die het zal onze zijn belastingformulier verkeerd hebben ingekeld. Dat is het goede zou is van zou Ik zou ik niet zeggen. Dat oh, Nee, ik is er gewoon alleen maar Nee, ja, dat gebeurt er over... We wonen in Zandvoornen, recht burgers, toch? Dus ja. de, de en we de hadden de, de verkoop van de stoelen in een oude café. Ja, ja, die heb ik ja. dus gemist. Moest, ja. ja, maar ik moest zeggen... Ja, nee, ik woon tegenover. Ik vond het niet zo geweldig druk, hoor. Maar goed, kijk, je kon een stoel ophalen en die aan het goede doel geven. En dan... Ja, een stoel uh, waar jij misschien ooit op gezeten hebt en gevraagd hebt, uh, weet je wat ik bedoel... Uh, een goede vriendin of weet ik veel... Uh... Ja, hartstikke leuk. maar ja, het was hartstikke leuk bedacht, maar volgens mij was het niet een enorm succes. Oh. Dus ik zie die stoelen straks allemaal vond... in de grote container verdwijnen. Het gebaar vond ik in ieder geval leuk, maar ik denk ook dat ik ga een kruk kopen daarvoor. Dan de... nee. laat ik dat ding? Nee, daarom. Ja, het heeft dan misschien een emotionele waarde, weet je wel. Ja, maar ja... Dat... Ik zat op die kruk toen ik jou gevraagd heb... Nou ja, het kan. Ja, het kan. Ook gebeurd in, in, in, in uh, Café Nuffen. Goeiedag zeg paal, weet je die oude, naam? Hè? Ja, de oude Kousenpaal, ja, ja, Dat kwam Kousenpaal. het natuurlijk wel. Dus, uh, nou ja, ze hebben tot half december om het allemaal te verbouwen. Weet je ook waarom de Kousenpaal het heet, kuiten. of niet? Um, ja, hoe, hoe heet het nou? Ik zie steeds die naam staan, maar nu weet ik het. Ja, het was ook zo'n foto van de Kousenpaal. Dat Kousenpaal. Een, oh, een, daar kwamen die vissers, die kwamen met die natte, natte sokken uit okay. zee... en die hingen daar hun, hun sokken te droog. Oh, vandaar, ja, ja, aan, die, aan die paal. Ja, yes. ja, ja. En daarvoor is het een kerk geweest, hè? ja kunnen, ja. Ja, nee, dat, dat, dat is duidelijk, ja. maar ja. zijn niet zo'n heel kerkgaand volk, volgens mij. Uh, nou, ik vroeger wel, maar nu tegenwoordig ja. ook niet meer, maar... Uh, maar een agatha, ik weet niet hoe lang je er niet geweest bent, op een gegeven moment was het altaar achterin. Er was een tentoonstelling daar, heb ik nog even gekeken. Ja. Dat vond ik nog wel aardig. Moeten we wat in om de vol te krijgen tegenwoordig? Ja, dat bedoel ik, ja, ja, ja. Nou, dat was heel aardig leuke schilderijtjes en dingetjes. En als die uit alles een sport, hè? Nou, veel, ja. Nou, ja. ah, god, alles niet, hoor. Heb je... Ooit, wat was de voetbal? Want ik heb bij TSB gevoetbald. Daar kregen we ook nog ja. aardig boskloot kloot af en toe. Ja, zeker. Op die bevroren velden. Zeker. Uh, maar. We um, bonnen het... ook wel eens hoor, trouwens. Wat? We bonnen ook wel eens. Ja, hij dacht. Uh. Maar niet toen ik voetbalde. Nee. Maar uh, met de mesmannetjes onder andere. Ja, de, de mesmannetjes, uh, rubelingetjes. Ja, ja rubelingetjes, mesmannetjes. Uh, alle potten, hè? De absoluut. kinnigingetjes. Ja, ja, ja. ja <laughs> kastliki, hondjes allemaal. Absoluut. Hey, en uh, wat. De monsterzegen. Wat is een monsterzegen bij voetbal? 10-0, 12, 13. Nederland heeft ooit gewonnen met 13-1. Albemir. Dat een geloof ik. Ja. Ajax met 14-0 of VW. Nou, niet eens zo lang geleden. Dat was vorig jaar nog. Tegen uh, PVR. is er ook gewoon zeg maar, bijna fysiek onmogelijk. Omdat je die bal natuurlijk in moet gooien, aanbrengen. Dat, ja. is nog het El, dat is dan werk. De Ajax supporters hadden een goed weekend. 9-0 nee, van Maar het kan altijd beter. Want er is in Lieshout in Brabant oh. is de voetbalclub Elie 3. Die heeft gewonnen van uh, een voetbalclub dus dat was een derby. Sparta 25 uit Beek en Donk. Waarbij zelfs de keeper heeft gescoord. En de keeper heeft zevenmaal gescoord. Keurig. Mag jij raden wat de uitslag was, Jaap. Ja, ja. ik denk uh, wel heel veel uh, met heel, heel veel, veel cijfers. Dus heel, denk veel, heel veel, ja. heel veel, heel veel, nul. veel, heel veel, heel veel, nul. Maar de, de keeper had voor, voor de rust dat hij nog niet heel veel te doen. Toen heeft. heeft is maar omgekleed is in de spits gaan staan. Maar 5-5-0, hoe krijg je dat voor elkaar? Dan moet je eigenlijk om de het is, één minuut moet je maken. Ja, het goal is 90 marken. minuten. Maar het is 90 minuten, dus... Iemand trapt ook een bal uit. Of, ja. uh, maar goed, die gasten die tegenstander voetbal ook met negen man... Maar toen hebben ze ook gezegd, ja, die scheidsjaar zijn zo ze stoppen. En zeiden, nee, we gaan lekker door nog. Dus die stonden dan met, met, met 20-0 achter de rust. Nee, we gaan er, Nee, jongens, we kunnen er ook stoppen? Jullie zijn negen man, ze zijn 20-0 achter. Nee, we gaan lekker door. Dan krijgen we nog 35 van man. Oh, hoe moet je voorstellen? Dan heb je dus elke anderhalf minuut een doelpunt. Ja, ja dat is knap, dat is knap. Ik bedoel, dat kan bijna niet, hè, zou je zeggen. Ik denk, nee, nou, ik ik, ik, zeg. ik denk dat ik, Voor mij was het fysiek om zoveel ja. doelpunten te maken. En op dat soort velden gaat die bal nog wel eens over het hek. En dan moet je het ja. uit de ja, ja. uh, twijfelt een beetje, ja, stopt ja, hem heel ja, ver ja, ja. uit. Dan ben je ook een minuutje verder. Ja. Ja, 55-0. Koekoek. Ze waren niet zo goed, hè die anderen. Nee, dat heb ik ook gehoord. Nee, dat... <laughs> nou, volgens mij stond er een een of andere C-mee op het doel bij die, uh, ja, bij die dat tegenpartij. Nu, dat dat zou kunnen he? natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja, dat kan toch. Ik en die treitel. 55. Treitel. Oh, treitel. Ja. En die treitel schoot de meeuw uit de lucht. Ja, ja. klopt, ja. ja. In jaren 70. Ja, ja, ja. En hebben Met ze geen beelden van. Uh. Welke, welke, welk welk wel? stadion gebeurde dat? Volgens mij AZ. Oeh, nee. Dat was bij AZ. Alkmaar der Ja, ja Alkmaar Alk Alk ja, Alk ja, ja. ja. eruit. het gebeurd. Dat zeg ik dat je veel weet. Je ja. Ja. Ja. Ja. Ja. bent <laughs> veel van sport. Uh, nou, ja, ik ja, ben wel een beetje sportman. Ik weet niet of er beelden van zijn, maar er is wel een foto van. Dat is een foto dat hij die op beet pakt, volgens mij. Ja, dat kan. Er waren geen beelden van die mee uit de lucht. Uit de lucht schoot, nee maar zo uh, waren er nog, nog meer Netflix van die hele verhalen. Overkomen. Hij heeft het nog een paar keer geprobeerd, maar het is nooit meer gelukt. Over. Nee, er nee. zal, je <laughs> je zal wel een Netflix-serie overkomen. Ja. Ja. Ja. Ja, hij wel moet hier keer op de boulevard gaan de trappen. Dan, ja. Dan ja. heb je meer kans. Ja. Ja. Leeft Eddie Treitel eigenlijk nog? Volgens mij Zeker. wel, ja. ja. ja dat wel, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Goed. Ach, ja. ja. Ik zeg, gooi, je nog, een, gooi je nog een plaatje ja, in. Uh, zal plaatje ik er dan gaan. nog maar eentje er tegenaan gooien? Ja. Nou ja, hij werd uh, net vreed onderbroken uh, door, het, uh, door het nieuws. Dus doen we het oh. nog een keer. Julie en Claire. Oh, ja, <laughs> mooi. Ja, mooi, mooi. Ja. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille et la voix soumise en gondolier. Taquillant pour une souris. Pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée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 Ja, dan uh, doen we hem toch uh, gewoon nog een keer. Uh, voor het uh, nieuws werd die uh, vijf seconden. Nou, dat, uh, dat gaan we dit uh, niet doen. Maar goed, uh, Julie en Claire was dat overigens. Uh, Tino, jij uh, had uh, iets uh, misschien over voorstellen van een, van een nieuw congres. Wat we hier moesten maar eens uh, gaan doen. Nou ja, nee, we hebben hier allerlei... Uh, concours. Uh, ja. ja, een concours. We hebben een ja. omroepers uh, concours. We hebben... Ja zandsculpturen, we hebben, uh, wat hebben we nog meer? Door zijn groepen, zandsculpturen. ja, Shantikoren. Ja. Ik zat zelf ja. te denken aan het, uh, het, uh, het NK Wildplassen... om te kijken of we dat zouden kunnen doen hier. Nou ja, ja goed idee. Ik weet niet uh, waar en hoe dan, maar het is namelijk... dat komt erop, omdat er in het nu al legendarisch dorpje... Uithuizer Meden... Wie kent het niet? Ja, dat is, is bij Winsum. Of Wins, Laker ja, ja, dat is bij Winsum. Dat is namelijk, daar is een wildplasser actief. Oh. Oh maar geen uh, gewone wildplasser. Uh, dus een man, een dorpeling die anoniem wil blijven, zegt... het is ons al vier keer overgekomen. Dan zou ik zeggen, doe je auto op slot. Uh, en er is dus namelijk in die geruchten... niemand doet daar zijn auto op slot. En die wildplasser, die komt langs. Het, uh, en die man zegt, ik werk in de zorg. Ik weet hoe niet ruikt. Die heeft een camera geïnstalleerd bij zijn carport. Dus hij heeft ook gezien ja. wat de dader doet. Het ja. is namelijk een hele sneaky wildplasser. Ja. Hij komt langs als de autodeur open staat. Hij zet hem op een kier en plast de hele auto vol. <lacht> <lacht> Hij doet het dus heel sneaky. Ja. Maar het grappige is, er is ook iemand in hem af uh, uh, aangehouden. Die, de, die bekend of herkend is. En ook aangehouden. Maar die hebben ze weer laten gaan. Dus, uh, maar niemand... Ze denken namelijk dat dit dezelfde man is. Het is een wat oudere man. Uh, en hij is één of twee keer aangesproken en dan ontkent hij alles. Ah, <laughs> <Ja>. <laughs> maar hij staat op Wat is ja, er dan ja, mis ja, met je man? Ja, ja. Ja, ja. Het is ja, niet ja. helemaal goed hè? Het is zoiets... dan gaat er toch ergens niet helemaal goed ja. Als het, als het, kijk, is het nou bij de rijden en de rechter? Je hebt hekel aan je buurman omdat hij, <laughs> uh, omdat hij het muurtje steeds verplaat. Ja, ik wist een keer je auto. Ook niet goed. goed. Maar bij wild vreemde mensen even je hele interieur onderzeiken. Ja, ik weet het niet. Er is het toch, ik zou toch met iemand gaan praten even. Ja, mensen toch. Ja. Of een festival organiseren. Ja, dan ja. Dan ja, dat moet hij dan doen. Hè? Ik bedoel, dan is ja. hij de, de, de voorzitter van die, van die wildplassers. Ja, hartstikke leuk. Vanaf ander ja. anderhalve meter kijken of je het dashboard raakt. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, zoiets. Ik zal het even bespreken met uh, marketing. Ja. Ja. Misschien ja, daar een, heb jij uh, al een kort lijntje mee lopen ja, volgens mij. Uh, ik uh, denk uh, niet dat ze enthousiast worden, maar ik ga het toch proberen. Er moet een nieuwe ding worden We hebben een dorp vol dus ja, dat zou wrong. kunnen, hè? Oh, nou, absoluut, absoluut. <laughs> <laughs> oh nou, nee, we zouden uh, goede dingen afvaardigen. Dat weet, dat weet ik bijna wat tegen. Vroeger was, maar luister, weet je uit mijn hand. Vroeger hadden wij een heel nog steeds sportief dorp. Maar wij zaten toch met gekamde haartjes in een pyjamaatje voor de buis. Als Zeskamp. Zes zes ja, je die weet precies ja, met Teutje vast te houden en zo. Weet oh, ja, ja, ja, ja, ja. Schotsammerman, de oh, ja, ja, ja, ja. voor al die mensen. Is, uh, ja, ja de toch? Bouwers gingen eh, er altijd mee. Dan ja, Wie was ja, ja, ja. de teamcaptain ja, ja, ja. ook alweer? Je hebt Stobbelaar, dat je ook nog. groter, die voetballer. De voetballer. was die van de badminton, hoe heet hij? Jos van der Meij? Nee, nee, nee, van de badminton. Maar goed, in ieder geval... Zeskamp, van de grenzen. Dat was een geweldige... Samverdeelde het mee. Ja, absoluut. En de resultaten nog behaald, hè? Zeker, heel goed geworden. Maar ja, want het, het is nog terug te kijken op, op YouTube. Oh, is dat zo? Ja, ja, ja. Als maar... ja, zeskamp, dan, oh, dan, en, dan en, zie je al die oude stampen, dus, uh, rond. Ik werkte vroeger bij een bedrijf... en dat, dat, probeerde, dat is nog één keer meegewerkt aan uh, Jeux <laughs> sans Frontier... want het is een mm -hmm. Format oorspronkelijk. Toen hebben ze het een aantal jaar geleden... Denk ik vijftien jaar geleden nog een keer geprobeerd... maar het was, uh, de trots heeft het ook gedaan... en dan kon je, je inkopen. Ja. Het was gewoon veel te duur geworden. Ja, dus ja, joh. ja. maar zo'n zeephelling bouwen... Dat is gewoon, ja. een, begin maar met een half tonnetje ja. Ja. en dan had je acht van die attracties. Maar dus, ze moesten het in zoveel landen tegelijk doen hmm. en dat werd volgens mij, Spel zonder grenzen ook. Hè. Het werd in een ja. aantal landen tegelijk oh, okay. ja, uitgezonden. Ja. Nou ja, maar toen kwamen de, de, de, de deelnemers zelf naar één bepaald punt. Ja, ja. Zes, ja. Maar, maar Zeskamp was volgens mij vanuit de NCRV. en dat was ja. gewoon echt met Nederlandse ja. dorpen. Klopt, ja. Ja, ja. Ja. Daar werd ook een zeepering maar Jongens, het geld het klotsen tegen de kant. Ja, ja, dat kon maar, allemaal. Dat kan allemaal niet meer. Nee, dat is lastig allemaal, ja. ja. Programma's die kosten echt, echt tonnen per aflevering. Ja, nou ja, als die toch nog programma's langskomen. Dan ik denk ik van, uh, uh, hoe kunnen ze daar nog geld aan besteden, weet je wel? Commercieel? Ja, commercieel. commercieel. Maar ja, nee, kom... wordt er goed naar gekeken. Dan, ja, dan... Ja. Nee, maar de gemiddelde... Kijk, er wordt in, bij de publieke omroep wordt er wel geld uitgegeven aan drama. Drama, oh. dat, dat kost wel miljoenen, zou ik maar zeggen. En er zijn ook wel programma's die vrij prijzig zijn... vanwege nou ja, veel camera, veel, veel draai. Maar echt de grote shows, de, de, de show, de showtrappen ja, en dat ja. gedoe... dat wordt er echt wel bij RTL en, ja, en SBS uitgezonden. Ja, ja, ja, ja, ja. Omdat het dan ook in het buitenland mm. verkocht wordt... en leeft levert het ja. op. En dan zit de investeerder als meneer de Mol achter. Ja. Of, uh, de publieke omroep is meer van de praatprogramma's. Hè? Nou ja, ah. maar het grote amusement dat is natuurlijk ook het commentaar altijd. Ja, ja, waarom ja, ja, moeten wij ja. bij de publieke omroep... naar ja. showtrappen kijken als, als dat bij de commerciële al gebeurt? Waarschijnlijk en beter... Mm. En uh, geef je geld uit aan mooie documentaires over programma's ja. over China of over weet ik veel wat. Ja, of uh, als je zo'n programma als beste zangers uh, Ja, dat is het eh? publiek omroep. Ja, nee, maar ja. goed, dat is wel een uh, programma wat enorm goed bekeken wordt. Nou, het grappige daaraan is dat op het moment dat je dus zo'n titel maakt: De Beste Zangers, dat wordt mm -hmm. gemaakt door FTV, Frank Timmer, uit collega van me. Mm -hmm. Hartstikke leuk programma. Mooi gemaakt. is dus ook in Duitsland. Gemaakt. Ja, Prachtig gemaakt. En wat er dan gebeurt, dat heeft dan publieke waarde, zoals het zo ja, mooi heet. Ja. Hè? Het, het programma is niet, niet zo krankzinnig duur als de nee, uh, Voice man. of zo. En er wordt dan toch weer een kopie van gemaakt ja, bij de commerciële. Omdat het goed bekeken wordt. Dat iedereen ja, kijkt nee, elkaar, nee, ja, ja, iedereen ja, doet ja, elkaar ja. na en dat, dat, ja. dat blijft zo. Zijn. Ja. Oorspronkelijkheid is lastig. Papegaaien zijn het allemaal. Klopt. Ja, allemaal. Ja, ja, ja. Ik heb, ik heb uh, nog een uh, bijzonder evenement, uh, wat nog uh, aanstaande is. Mag ik heel roken? Nee dat, is is nee, dat wordt een heel groot episch spektakel, mensen. Dus, uh, want, spe... ja, okay. nou, of we erbij kunnen zijn, dat weten we niet. Oh. Okay. Want uh, het gaat over de zon. Want die, de zon? Ja, die, oh. uh, die, uh, er zijn wetenschappers die weten wanneer de zon gaat sterven. Oh, oh. Ja. Oh. Uh, moet ik mijn gender er al bij uh, Nou, dat kan, maar ben je, kan je, heb jij een levensverwachting van 10 miljard jaar? Of, uh, de, de, nou, nou, hij probeert eerst de helft. Ja, ja, ja. Ja, je ja, je weet over de eerste 5 miljard ja, kan je niks zeggen. Al he, al he, dus, uh, ja, 10, ja, 10 miljard jaar. dat miljard jaar, jaar zegt, uh, Oeie, zeggen de wetenschappers. Dus het lijkt me een heel leuk feest. Hè, dat, hmm. uh, dat feestje. En dan is de vraag, wie doet het licht uit? Ja, ik, ik heb geen idee. Ja. Nee, maar maar maybe dan, God. Only God knows. Ja, nee. oh, maar dus je weet weten het een gastbol hè? De zon. Is ja. mij uitgelegd op een ik denk dat hij sowieso op, eerder aan elkaar spat een keer en dan Denk je dan? Ja. <lacht> dan krijgen we wel een ijstijdje hoor. Ja. Dat he, <lacht> hebben wij. Hey. Ja. Wij overleven <lacht> hoor. Dit zit ons een beetje spek op. <lacht> <lacht> laat die toen eraf maar komen. <lacht> wij, springen, ja. wij springen gewoon in zee als te warm wordt. Ja. Hé, hey, ja. doen we nog een plaatje voor Nee, van nee, van nee. Sport, nee, we ja, nee we, ja, is het is half elf. Dus laten we. dan wat hij met sport. Oh, oké, dan is het. Ja, maar dan moet ik eventjes, uh, eventjes uh, zoeken. Wacht even, twee tellen, jongens, niet, want dat heb ik helemaal niet. Hij is uh, ook helemaal helemaal niet flexibel, uh, ook, hè? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Dan moet ik even. Ja, oh, oh, gaan, nou, ik heb er wel eentje Ja, ik heb er wel eentje. Jongens, ik heb er wel eentje Ik heb deze: Madness, Our House.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 Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our streets. Our house in the middle of our Our house in the middle of our streets. tells you that you got to me? In the, the middle, middle of our Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to them off with a small kiss oh. She's the one they're going to miss in Ottawa When we would have such a very good time Such a fine time Such a happy time And I remember how we'd place so If we wasted a day away then we'd say Nothing would come between now To dreamers. Father Mother wears his Sunday best Mother's tired she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a date to keep he can't hang around met Our House. Uh, het is uh, vijf over half elf. En dan uh, moet ik eventjes uh, iets uh, erbij uh, pakken. Hé hey Hans, ouwe rups. Wat gebeurt ja. er allemaal op sportgebied? Ja. We zijn een paar minuten te laat. Hè? Maar goed, dat ja, maakt niet uit. Niet uit. Ja. Uh, er is op sportgebied, nou ja, wel een en ander gebeurt natuurlijk. Ja, moet ik even beginnen met de dood van boet van de ja, ja, iconisch. Den iconisch, Jullie kennen ook, hè? Demboek. Ja, er ja. zijn hier nou, uh, helemaal niks, hè? Nee. Want dat was natuurlijk de jaren tachtig... Uh, Jack Middelburg, Boes van Dulmen en uh, ja, ja, Wil Hartog. Hartog. Hij ja. maakte de deel uit van de grote drieën ja. in die tijd. Uh, Jack Middelburg inmiddels ook overleden, maar dat was al in, in, in, in geloof ik, ene, nee, wordt, 84. Uh, 84, inderdaad. Ja. Wil Hartog leeft nog. En waar, ja, Wil, Wil Hartog is de enige. Waar dan. gebeurde dat uh, met uh, Jack Middelburg? Tolbert. Ja, in op een straat is ja. Tolbert, ja, ja Ongelooflijk dat hij daarom om het leven is gekomen. In Groningen. Ja, het het ongelooflijk. is ongelooflijk. Hoe ik, moet Van de om Ik las het. En als je het bedenkt voor een comedyserie, ja. moet je erom lachen. Ja, ja. Het, ja. het is oerverdrietig. Ja, maar nee. de man rijdt 300 kilometer per uur over het oh, circuit. Ja, ja, ja. En wordt op zijn fiets ja. aangereden door een ja. boodschappenwagen. Een ja. Ja, ja. bestelbus. Een bestelbus die daar een pakketje af kan blijven. Ja. Ja, ah, ja, sorry, hoor, dat kun je niet voor bedenken. Voor nee. De bijnaam was Den Boet, of Boetje. Zoals ze noemde in Ammerzode, waar hij gewoond heeft en ook om het leven is gekomen. En hoe kwam hij nou aan die bijnaam? Hij had een broer met een beetje spraakgebrek. En die zei, mijn broertje zou je wel niet zeggen, maar Boetje. Hij heet helemaal geen boet. Nee, Antonius nee, nog wat. Ja, inderdaad, ja. Nou, daarom is hij aan de naam. Goed grappig. Goed hier. Ja. Ja, ja, grappig hier. Ja. Hij maar was maar de gras, een, wat was het, niet, ja. het Amerso de gras. Hij was gras. Van de laagere uh, gastbaan, dat zou kunnen ja, dat zou kunnen, ja. ja. maar goed, hij, uh, uh, hij was erg in zichzelf gekeerd en wilde eigenlijk niks met die fabrieksteams te maken. hebben. Die zagen natuurlijk ook wel dat hij heel snel was op, in, in de regen onder andere, ja, he? ja, maar uh, hij wilde helemaal niet naar zo'n fabrieksteam, hij, uh, daar was hij veel te eigenwijs voor en dat ja. uh, heeft hij ook nooit gedaan. Maar hij, hij won wel een keer op, op, op Asteroid. Op nee, Finland geloof ik. Ja, in Finland even. heeft hij dus zijn 500cc race ja. voor de WK gewonnen, inderdaad. En een keer tweede geworden in Asteroid. Maar ja. hij was wel enorm populair onder de, onder de, de, de, de motorrijders die daar ja. kwamen. Weet je wel. Dus, ja, jammer dat hij er niet meer is. 73 geworden, had nog wel een tijdje door kunnen gaan natuurlijk. Ja. Nou, en dan wil ik het even hebben over, de, uh, wie heeft hem inmiddels gezien, de, de, de, uh, de documentaire over Michael Schumacher. Ja. Ik, ik heb hem ook heen. gezien uh, afgelopen weekend, zaterdag heb ik hem even bekeken, hoe vond je hem? Um, ik vond het persoonlijk het ik, een klein beetje ja, tegen. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ja. Wat je ziet is... Je <coughs> ziet natuurlijk wel mensen in het heden. dus Eigenlijk is het gewoon zijn carrière in bed. ja, ja, nou ja dat, dat is wat het is. Dat is, van, is niet zo moeilijk. want er zijn dus natuurlijk Maar die kan ik ook aan elkaar door. plakken, hoor. Ja, dat beelden. Wel, ja. Ja, dus uh, dat vond ik niet zo... En tussendoor was er wat interviewtjes met zijn zoon... en met zijn dochter en ja. met zijn vrouw. Ja, ja, ja. Uh, ja, dat was nog wel aardig. Maar. Wat me opviel is dat er eigenlijk... van alles gezegd wordt, maar er wordt niks gezegd. Want iedereen wil natuurlijk weten... Hoe is het Haarie met die man? Ja. Ja, drinkt hij uit een rietje? Ja. Uh, uh, kan hij praten? Steekt hij, kan hij, praten, ja. hij ja. zijn hand ja. Ja. op? Is hij bij bewustzijn? Knippert hij met zijn ogen? Ja. Wat? En dat, dat komt er weer niet uit. Nee. En, uh, nee. en als je dan zegt dat er beleven... Want die zoon zegt op een gegeven moment... We willen natuurlijk allerlei belevenissen hebben. Het ergste is dat ik geen belevenisje meer met hem heb. Maar mm -hmm. zoiets zijn. Dus Toen dacht ik, ja... Ik begrijp dat je niet meer samen kunnen fietsen. Maar je hebt toch ook nog belevenissen? Samen een film natuurlijk. kijken, samen ja. praten. Ja, ja, ja. Dus daar ja. kon ik... Ja. Dan dacht ik van, ja... Misschien kan hij helemaal niet meer communiceren. Misschien, nee. dat weet je het net met ja Wat is het? Een plantje? Of wat? Ja, misschien wilde die corinan het helemaal niet. Dat, dat in film. Nee, nee, ze, nee, wij dat beschermen dat hem. Is. Dat zegt ze ook steeds. We ja, steeds ja, groepen. roepen. Ja, ja, ja, ja. heeft ons. Want wat bleek, nou, die Maak heeft Schumacher. Dat vond ik wel interessant te zien in een ja. documentaire. Ik weet <laughs> dat jij het ook vond. Uh, Maakers werd, werd op een gegeven moment gezien als een zeer arrogante man. Klopt, ja, dat dus is maar Jan Tot. Hè, van, ja. Uh, ja, ja, hij, was, hij was niet erg geliefd. Hij was uh, nee, uh, onsympathiek. On on ja, ja, ontoegankelijk bijna. Ja, maar onsympathiek uh, ja. gebruikte, gebruikte Jan Tot als woord. Ja, ja, ja, maar die jongen was gewoon heel verlegen. Ja, dat was het ook. Het was het hele een hele verlegen. Jongen gaan jongen, met al die hij kon het gedoe allemaal niet nee, hebben. Nee, dat klopt, dat klopt, ja. ja, ja, ja dus ja, hij duwde ja, de cameraploeg af en toe weg. Omdat hij er gewoon helemaal. Ja, dan moet je professional zijn, maar ik vond het wel een. Ik vond, de, ik vond het leuk om te zien... maar ja. ik vond het nou zeggen... jeetje, wat onwaarschijnlijk... Uh, ja. Toen ja, ja. overleed de grote man in de, in de sport. Hè? Senna. Senna. En toen werd hij eigenlijk de, de man ja. in de Formule 1. En daar kon hij inderdaad... Senna voelde de adem van... En wat ik ook niet meer wist... is ja. dat het ongeluk van Senna uh -huh. uh, in, in, op Monza uh, ik, ik zag het nu weer, het ongeveer. Ja, 44, ja, ja. maar dat Schumacher hem uh, aan het opjagen was. Ja, dat was ik even vergeten. Dat was de grote strijd tussen uh, Williams ja. en, en. Dus die Schumacher was ook. Ik wist wel dat hij helemaal ja. verslag was. Ja. Van, van de, ja. Ze hebben we gewoon gezegd op een gegeven moment: nee, nee, het ja. gaat niet goed, maar hij ligt in een coma. En dan ja. weet je het wel, ze laten nooit iemand op een circuit doodgaan. Nou, dat is natuurlijk hartstikke dood ja. Van. ja, inderdaad. Ja, dat doen ze niet. Waarom ook over niet? Voor de verzekering? Of om de race door te laten gaan? Nee, de verzekering denk ik, ja, ja. Ja, het gaat allemaal om geld natuurlijk in die wereld, maar... Het waren wel mooie beelden uit Kerpen, waar hij ja. geboren is. Met, met, met die katjes en uh, vijf, zesjarigen. Ja, veel oude beelden. En wel uh, uh, ook aardig in beeld gebracht dat, uh, dat ze met, met tweedehands materiaal... Zeg maar die, die katjes ja. in elkaar uh, schroepten. Geen, zouden geen plakkeren hè? Ja, ja, ja, hè? Ja, is het een beetje... Ze houden daar bonden uit de taalingsbak, hè? Ja. Het is wel grappig om te zien. Dat is bij Hamilton natuurlijk ook zo. Hamilton had ook, zijn vader drie ja, baantjes... Nee, om, om tweedehands bandjes voor hem te kopen. Ja. En dat was natuurlijk bij de Schumacher ook. Dat zijn eigenlijk, als je nu kijkt naar de Latijnse. Parallelen. De Maassenpens. Ja, ja, ja. Er zijn allemaal miljonairskinderen. Ja. Wat is dus heel veel geld nodig. Maar Schumacher... En, uh, en, en Hamilton komen allebei uit een, uit, een, uit een gezin waar geen geen, nee, geen, geen, geen duppie op de bank stond. Nee, nee. Alsof nee, Leclerc uh, volgens mij volgens Leclerc komt ook niet te vallen. Nee, nee, nou, nou, ook, ook niet. En uh, wat uh, over, over Hamilton? Dat uh, dat is dan uh, even een uh, zijpaadje uh, van het uh, verhaal Schumacher. Daarvan weten Willem van Denzen en ik... dat pa uh, Hamilton... die uh, begon op een gegeven moment... in een supermarktje ergens... en daar moest uh, Lewis dan wel eens in de winkel staan. En wij oh, dat hebben dat toen eens ja. een keer... aan hem gevraagd, aan vader Hamilton... toen hij hier ja. de Masters ja. won in 2005... Uh, van als hij dan verkeerd uh, uh, presteert, wat dan? Moet hij dan uh, maandagochtend uh, op straftrainingen... Uh, uh, op die oude is dus met zo'n big smile op een gegeven moment... zei hij, ja, dat moet hij dan wel, weten. Dus uh, ja, dat, ja, maar, dat waren uh, hele uh, leuke verhalen, weet je. Uh, ja, <laughs> dus, hij is, moet hij je alle koekjes gaan afbreken. Ja, precies, ja, ja, ja. is redelijk dus, ja, wat, uh, zin, en, Willem vroeger ook, uh, ja. Nou, van, wat wat, doet, er, wat ja. doet u nou als, als hij die presteert? Oh, dan moet hij maandag bij mij in de supermarkt komen helpen. Het enige wat ik ook nog even miste om terug te komen op die documentaire... ...is uh, uh, Jos Verstappen. Jos ja. Verstappen was namelijk een in. hele goede vriend van ja, hem. Ja. Ja. En dan reed hij reed natuurlijk in 1994... ...het eerste jaar dat hij middelkampioen werd. Hij reed ook bij ja. ja. En ik heb toen uh, in Duitsland... ...dat was uh, hetzelfde weekend trouwens... ...met die brand in, ja. uh, op Hockheim... Uh, ...waren ze op zaterdag uh, aan het trainen. En Jos zette hem uh, weer eens een keer in de, in de, in de grindbak. En toen mocht je nog in de wagen van, de, van, je, van, je, van je teamgenoot... ...mocht je, je proberen te kwalificeren. Oh ja. En die wagen, hij reed dus in de wagen van Schumacher... reed hij uh, ook het grind in. <laughs> en toen is Jors Verstappen teruggekomen naar de, naar, de, naar de pit. En ik heb hem daar... Dat was de enige keer dat ik hem daar heb zien huilen. Verstappen? Op, op het circuit. Jors Verstappen, ja. De vader Aha. van Max... En, uh, maar goed, uh, uh, het was natuurlijk ook niet voor hem makkelijk om, om met zo'n getalenteerd iemand als Schumacher. Uh, maar hij, ging er zaten zaak... wel andere coureurs in, ook echt coureurs. Ja, en, ja, Hakkine, Maar dan dan Ik dan denk dan dat Jos misschien ja. niet interessant ja. genoeg was voor de streven meteen. Ja, ik weet niet, ze gingen wel samen op vakantie en zo. Dus ze kenden ja. elkaar goed hoor. Dus Heel goed. Ja. Dus, uh, ja, nou ja, dat vond ik wel jammer, maar goed. Uh, uh, het was aardig om te zien, he. leuke oude beelden. Maar ja, ik vond het al, met al Geen 9, geen 3, ik vond het 7. Nee, nee d is nee. ja, ja, inderdaad. Maar ja, wel leuk om te kijken. Ja, dus, ja. Als je een autosport houdt. Zeventje. Ja, dan zijn het, het, het sowieso ja. mooie beelden natuurlijk. Ja. Absoluut, absoluut. Um, en het uh, golfen. Dat, we hebben nou, golf het gehad. We hebben gehad in Kronvoort. Ja, in, uh, de Bernardus. Bernardus, ja. ja. Die baan is genoemd uh, onder andere naar Ben Pon, dat weten jullie ook. Oh. Uh, maar, ja, het is de, de, de, de familie Pon uh, zit helemaal in dat Ben Nades, uh, Er zit heel uh, veel geld achter. Ja, dat zit er zit op. niet normaal. Er ja. worden ook goede wijnen geschonken van Ben Nades dus, hè? dus uh, <laughs> Ja, ze hebben er al een heleboel voor. Nou dus, nou ik, ik, dus... ik heb een dag gefilmd ja. met uh, meneer Luijten. Meneer ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, daar ben je geweest ja, nog. Uh, Hij over meneer Luiten gesproken. Die uh, hadden de kut niet eens. Nee. Nee. die hadden de, Kut! Nou ja, dat had die gewoon niet gehaald. Nou kut. ja, toevallig is het zo in het Engels hoor. Je. Ja, weet ik Je wordt meteen enthousiast hoor. Ja, natuurlijk. <laughs> nee, maar goed, hij haalde de derde en de, de dead vierde dag niet. Er waren negen Nederlanders die dat wel deden, maar niet meneer Luister. Dat vond ik jammer. Hij is de PR-man van de uh, Ja, inderdaad. Hij probeerde het toernooi te promoten en terecht. Maar hij ja, heeft het lastig hoor de laatste tijd, Joost. Of nee, Joost, dat is ja, Joost. Erg jammer, want hij uh, ja, is nog steeds de beste Nederlandse golven, zeg maar. Uh, Toen hij werd gewonnen door Christopher Broberg, een, een, een, een, een, een zweet, hè? Ja, zweet, denk ik. En, uh, nou ja, goed, hij, uh, uh, Darius van Driel, uh, Nederlander, ook met vierde. Dat was uh, heel dat is slecht, toch? Hè? Niet slecht. En waarom hadden ja, ja, eigenlijk niet... die kant op gaan? Want het KLM Open was altijd hier in Zandvoort. Nou ja, we hebben het jaren jaar hier gehad. Dus in Noor, eerst in Noordwijk en later hier op de Kennemer. Ja, wat ik begreep is dat de Veld. leden daar niet zo heel erg blij mee waren. Dus die konden dan anderhalf... Uh... Oh, de leden van de De leden, leden van de Kennemer, ja. Die konden dan anderhalf uh. een maand niet spelen, zeg maar. Dat zou ik ook Heser, zeggen. Ze mochten dus wel op de Haagse spelen. Ja, maar ze mochten niet op hun eigen baan spelen. Die moest gerepareerd worden. En, alles. en de leden van de kennis zijn natuurlijk ook geen piepo's, hè? Nee. Maar ja, goed. En ze hebben het geld ook niet echt nodig. Want Ze kregen er wel hoog Ik wou net zeggen. Het dus, uh, is, en dat Bernardus moest ja, natuurlijk gewoon. Dat, dat is gewoon een baan ergens midden in Brabant ja, neergelegd. Door mensen op, met te veel geld. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, ik snap het wel. Ja. Ik ben er niet heen. Ben jij geweest? Ja, ik ook niet. Nee. Uh, wat? Nee. Uh, ik heb hier wel een mooie tijden meegemaakt. Hoor, met nou, ik, heb, cannabis, ik heb wel eens een keer bij de laatste um, Dutch Open. die toen hier gehouden werd. ben ik wel eens even. Ja, de kennen we erop uh, geloof ik. Erop? De, ja, dat was nog voordat het toen nooit begon. Uh, toen hadden ze die tenten daar neergezet... waar je dan het een en ander kon kopen. Kon je vanaf het visserspad, kon je dan uh, het hek door. En dan oh, ja. moest je eerst... door een biertje drinken, we bouwden een duif voor. We bouwen oh, ja, ja, ja, die Nou, bij ja, ja, ja. <laughs> ja, hij zit me aankomen, wijnen Maar, aan <laughs> komen, ja. dus, maar uh, heel, heel fijn voor de regisseurs dat steden... want Christophe Broberg ook in tranen ja Want hij oh, is zes jaar... Uh, alleen mijn blessures, had six years of helden, noem je dat zelf. En nu won ik weer een keer, dat was uh, geweldig natuurlijk. Maar iedereen, alle golfliefhebbers, die kijken uit naar komend weekend. Oh ja. Want, want wat gebeurt er? We krijgen de Ryder Cup in uh, oh ja. Whistling Straits in Amerika. Ah. Ja, dat is natuurlijk, uh, Ryder Cup is het hoogtepunt. Eens in de twee jaar voor, uh, voor de golfliefhebbers. Tussen Europa, Europa en Amerika. Europa en Amerika. Ja, ja jammer, wordt gespeeld Op welke baan ook alweer? Op, de? op Whistling Straits in Michigan, Vlakbij oh. Lake Michigan. Oh. Maar uh, ja, helaas geen, geen Nederlanders erbij. En uh, wel voor het eerst een Noor, Victor Hofland. En voor het eerst een Oostenrijker, Bernd Wiesenberger. Een goede vriend van Joost Luijten trouwens. Maar jammer dat, uh, dat er geen Nederlanders bij zitten. En uh, ja, het is. Uh, uh, 91 jaar bestaat die uh, tot al. Ja, dus uh, het is een, met veel historie. 26 keer gewonnen door de Verenigde Staten. 14 keer door de Europa. laatste keer drie jaar geleden in, uh, in Europa. In, uh, op uh, in Parijs. En toen won uh, uh, Europa. Europa ook inderdaad. Dus hey, in en en, en, in en, en dan ja. heeft natuurlijk in die Kalim open. Dan, dan wint die man. Die wint de, de Kalim open. Wat, wat, wat, wat krijg je dan? <laughs> nou, uh, dat is nog wel aardig, want voor het eerst uh, heette het geen KLM Open meer. Het heette gewoon het Dusje Open. Oh, ja. en want KLM heeft een handen er een beetje van afgetrokken. Dat dus zou ik een beetje gek vinden als wij de nou, 8 ja. miljard belastinggeld stoppen. Zij geven een dat beetje golf in ze moesten mensen ja. ontslaan, dus zij nee, hebben gezegd. Dus dat is niet de... oké. Okay. Nee, oké, okay, dus ze hebben een handen van afgetrokken. Ja. Wel, ik geloof het subsponsor nog een beetje. Ik zag het wel in de achtergrond, KLM ja. Ja, En uh, Ja, op de achtergrond zag je het wel, maar er was ja. geen titelsponsor meer. Nee. En het prijsgeld is teruggegaan van 1,8 miljoen. Euro naar 1 miljoen euro. Dus Dat is 800.000 minder. Ja. En, uh, uh, in het verleden met die 1,8 miljoen kreeg je geloof ik als winnaar 300.000 euro. En nu krijg je 200.000 euro. Zoiets, ja. Zoït. Inderdaad. Dus, maar ja, toch ook. Help ja. gelft met een klein kutballetje? Ja. Sorry? Help geld verdienen met zijn klein kutballetje? Ja, dat kan natuurlijk. Hè, ja. Maar uh, ja, ik vind het knap als je het kan. Ja, ja, Gaan jullie volgend jaar daar uh, golfen met, uh, met jullie uh, clubmensen? Uh, Doe je mee? Uh, ja, pff, schillen, ik weet het niet. Uh, ja. Ik ben meer goed in uh, boerengolf. Dus, uh, nou, dat is er dus niet. Maar uh, <laughs> nou, soms lijkt het er wel op, op ja, boerengolf. Met jouw klomp. <laughs> Hij is op voetbal, toch? Oké, ik sluit af met voetballen dan 9-0 Ajax. Feyenoord 4-0 van PSV. Ja, ja. daarvoor de Ajax uh, 5-1 in, in, uh, in uh, Lissabon. Zijn Feyenoord 4-0 van, van, van PSV. Genoeg doelpunten. Ja. Maar... alles bij elkaar... Alle voetballen, uit de, uit vo, alle doelpunten uit de Nederlandse competitie van afgelopen weekend... Ja, niet, niet zoveel voor. als het is Brabantse uit 55-0, 1-3, zwarte 25. Ja. Nou, als je alles bij elkaar optelt kom je ook aan de 55. Maar... het ja. net aan, hoor. Nou. <laughs> <laughs> ik ga nu Liesout volgende week. Dan moet, We nog... ja, om... ja, moet je nog de keukenkampioen, uh, divisie uh, die doelpunten, ook nog uh, meetellen, denk ik. Wauw, <laughs> ja. dus, uh, wow, Mark guitar Gently Whips, hier! Ah, wilde. weet ik dat uh, de heer Loogman uh, toevallig mee uh, zit te luisteren. Oh, bent... Ja, die zit mee te luisteren. Dag, kan. We hebben een storing in, uh, in de studio. Op een oh. of andere manier uh, werken de verbindingen niet helemaal goed. Dus dus ja, anders hadden we Geerde er wel even bij gehad. Uiteraard. nee begrijp. Oh, daarom kun je, je niet bellen? Nee, oh, nee, nee, ja, nee. Okay. Dus, dus daarom heb ik ook uh, gewoon uh, ja, het uh, helemaal aan uh, staan. Uh, Vivi, ja. uh, dat werkt uh, op ja. een, een klapblijkbare manier. Dus, dus wel op, uh, op een een of andere manier, maar ook weer niet. Oké, okay, dus, nou ja, we proberen het op te lossen. Ja, bedoel, uh, nou ja, uh, uh. dat, dat, dat hopen we. het onderzoek uh, doen we daar nog geen ja. uitspraak over. Hey, Jan, luister, ja, luister, uh, koop je wel eens schoenen of niet? Uh, hangt er vanaf wat, uh, ja. maar ik, uh, ik, ik heb nu een paar aan uh, mijn uh, voeten hangen, daar die, uh, die, loop ik al anderhalf jaar, bijna oh, twee jaar om. Dus. Maar als je nieuwe schoenen ga, zou gaan kopen, wat, wat zou je daarvoor voor over hebben? Op, uh, nou, uh, dat hangt even van, uh, van de kwaliteit af. Okay. Maar ik, uh, als je een goede schoen dan denk ik toch al uh, aan uh, meer dan 100 euro. Top of wel. toch uh, ja. rond de 100 euro. Ja. Maar zou jij 399 euro over hebben voor een yeah. Nike Air Force uh, schoen? Dat zou ik niet doen, ja. nee. Ja. nee. nee dat, uh, ja. Dan uh, moet ik uh, drie keer, uh, drie keer uh, mijn belastingformulier ja. uh, goed maar hebben ingevuld. In er is een Nike Air Force schoen uitgebracht, limited edition natuurlijk. 400 euro? 399. Voor jou 399. Ja, ik er een korten, met maar. het logo van het circuit erop. Hè? Ja, met het logo van het circuit erop. Dus die de samenwerking is met het circuit. Ik weet niet precies, ik zag het tevormen, het staan. Dat grappig. En, uh, nou eens ja. kijk, wat het is met dat soort... Want ik, ik heb wel eens gezien dat... Kijk, ik mag geen, geen piste zeggen, want het zijn sneakers. Sneakers? Sneakers. Het, sneakers. Ja, sneaky. Ja, ik, een een sneaky, sneaky. Maar sommige van die sneakers, die zijn gewoon... Uh, collectors items zijn gewoon 5000 dollar, 10.000 ja, dollar per paar. Klopt, dat is dan ja, echt inderdaad. niet normaal. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, zeg, ik was laatst bij iemand Sommige die. Mensen had de ook, inderdaad, om ja. later geld mee te krijgen. Ja, dat klopt. Als ja, je ja, laat ja. iemand loopt met een paar schoenen... staat er een soort stickertje aan, een soort, in een ja, soort label ja, ja, aan. Ja. Ja. Waarom is dat? Ja, dat is, dan kun je zien dat die heel veel geld waard is. Huh. En, uh, ja. Ik denk, ik moet gewoon het prijsje eraf halen. Ja. Maar dat was. Het is, dat is een wereld die wij niet zullen begrijpen. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, goed, je kan ze deze kopen en dan zeggen ze: guarantee yourself a pole position. Maar nee, dat vind ik wel erg ik... grappig. Hm. Bedacht, maar de meeste mensen die die, die die schoenen kopen, die zetten ze in de kast en trekken ja. ze nooit aan. Dat is, dat wat ze dan doen, dan koop je nu voor 400 euro. En over 10 ja. jaar kun je ze verkopen voor 1500 euro. Ja, zoiets, als ze nog in de doos zitten. Ja. Nou ja, die kleding is natuurlijk uh, wel erg gewild. Er is vannacht een, een ramkraak geweest in Amsterdam. Op de Jan-Eversenstraat uh, kle een kledingwinkel ramp met een uh, ja. Nou ja. Ja, ja, Maar dat, dat gebeurt ook steeds meer dan. Op dat Duren jas. Uh... dat was dan een paar jaar geleden. Toen wilden al die kinderen en ene in die verschrikkelijke lelijke Canadian Goose-jas lopen met oh, een bont ja, met ja. Een ja, ja, ja, ja, Verschrikkelijk. Ja, ja. Nu willen we alleen een bepaalde en al om... die kinderen met die met die ja. die waren gewoon 900 euro. Ja. Wat denk je? Als je ja. gewoon als je vader gewoon timmerman is en je moeder die die kluster dus ga je, nee, met, dan ga je met een busje naar zo'n winkel toe en dan ram je <laughs> ja, hem ja, Normaal. is doe uit hoor. normaal. Maar wij hadden vroeger ja. ook dat we speciale jackies moesten. Dat is ja, ja, ja, ja, ja, alle nee. tijden, maar... Ja. Ja, ja, nee, ik nee. heb iets gehad met, met, met merkkleding. Nee. Maar nee. als ik mijn dochter zie van 15, ja, die, die heeft dat ook een beetje... Ja, maar hadden. vroeger had je, moest je kikkers hebben? Ja. Of kikkers. roots? Kikkers. Ja, kikkers. Kikkers. Gewoon ja. met zo'n ja. rood dingetje ja. onder. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat was heel hip. Ja, er zat, uh, zat zo'n zo zo zo rondje aan de binnenkant van, uh, van die sneakers. Uh, ja, ja van maar van kijk, dat begrijp ik wel. Kikkers. Sommige van die, van die merkschoenen moest je dan hebben. Of, nou, eh, ja. En die waren best duur. En dan kon, heb je dan ook nog nep-schoenen daarvan. Ja. Die, dat was natuurlijk heel erg. Want ja. als je met die neppers aankwam. Oh, ja, ja, maar je had ja. natuurlijk ook op een gegeven moment de crocs heel de crocs, erg. Inderdaad, ja, Maar voor ja. crocs betaalde je ook. Maar dan had je ook nep-crocs. Maar de crocs waren al niet zo heel duur. Je dat dan met nep-crocs van. van daaltjes, hè, met die gaten erin. Die gaten er verschrikkelijk, hè? Die plastic crocs-schoenen. Maar die waren, weet ik veel. Zeg maar vier, Ik weet het niet eens wat ze waren. Die waren nee, nog redelijk nee. vrij, Maar had je nog nep crocs? Ja, is helemaal dat is is helemaal sneu. Is normale crocs dan ons. Dat is sneu, sneu. En een nee, nep nee. is nog sneu. Nog sneu. Ja. Maar goed, uh, af en. Ja. Ja, ja. en dan nog even, nog even afsluiten met een, een, een uh, grappig verhaal. Want uh, Tino, kwam vanmorgen, ja, nou, ja, Tino kwam vanmorgen met gevulde koeken bij Maar hoe ben jij gekomen dan hier naar de studio? Hoe? Ja, hoe ben je met die gevulde koeken hier naartoe gekomen? Op de scooters. Ja, nou ja, kan zijn, want ik uh, bedoel, uh, ik, uh, ik, uh, ik lees hier dat er een vlot met stoel, parasol, gevulde koeken en water aangespoeld is op schiermonogolie. Goed, ruggetje. goed, ruggetje, ja. Ja, mooi. Ja. Ja. ja. Het ja. heeft inderdaad heel veel met gevulde ja. koeken van doen. Ja, ja, ja, ja, dus, uh, dus ik. Het uh, we, dus we, is er wel we, heel bijzonder uh, dat soms, je daar. Nee, dus staat er gevulde, nee, staat er ja, gevulde koek een gevulde koeken in. Er is inderdaad een, dus een vlot aangespoeld met daarop een stoel, een parasol, wat gevulde koeken in een doos en een flesje water. Dus er zat iemand op een, op een vlot. En iedereen raakte in paniek. Uh, en uh, toch er in je uitgezette toestanden. Ja. ja, mensen wachten bij, ja, bij. Ja, mensen. dachten ja, ja, dat ja, iemand verzopen ja, ja. was van dat vlot ja, met een stoeltje ja. erop. Want het zag eruit als dus iemand daar ja. Ja, een, een broodje en een gevulde koek had gegeten op die op, die dat, stoel, vlot, op ja. dat vlot in die stoel. <laughs> nou, het bleek uiteindelijk een man te zijn die gewoon uh, niet is opgestapt. Ach. Dat ding lag op het vat ja. okay. en hij zei: ja la maar. Droog, <laughs> toen is hij weggegaan. Ja, en toen werd het vat en toen, ja, ja, toen is die man was ja. er lang weer veilig thuis. Ja. Ondertussen waren er wel helikopters en boten uitgezet. Ja. Ik denk dat hij een klein bonnetje krijgt. Denk dat, je niet? dat zou wel heel goed kunnen. Maar goed, we gaan het uh, zo gaan we verder natuurlijk. Want nou, we we hebben we uh, nou we hebben geen nieuws, want uh, dat is uh, heel goed, hoor. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.